Dit is Ondertuig in Nederwit met het NOS Journaal. Het aantal doden na een aanvaring tussen twee passagiersschepen bij Hongkong... is opgelopen tot 36. Een van de schepen zonk, waardoor tientallen opvarenden verdronken. Het andere schip vervoerde zo'n 100 mensen van wie er enkele licht gewond raakte. Dit schip kwam op eigen kracht terug naar de haven. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Burgemeester Smit van Oldampt is bang dat er in zijn gemeente een pyromaan actief is...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 En dan het weer, vooral in het oosten is het bewolkt met af en toe wat regen. Vanuit het westen is er in de loop van de dag meer zon. Wel vallen er nog wat buien. Het wordt vanmiddag een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A7 hoorn richting Zaandam voor de de wormen 6 kilometer. Op de A8 naar Amsterdam verknopend Complein 5. Vanuit Alkmaar op de A9 7 kilometer verknopend Raasdorp. Probleem in de regio Den Haag op de A12 richting Utrecht. Een ongeluk tussen Den Haag Centrum en Zoetermeer. 4 kilometer file, twee rijstrokken zijn er dicht. Het verkeer kan omrijden vanaf kloppen Prins Klausplein naar Utrecht via de A4 en de N11. Op de A13 vanaf Rotterdam naar Den Haag staat tussen Delft Zuid en Knopen Ipenburg 6 kilometer. En vanaf Den Haag naar Rotterdam tussen kloppen Ipenburg en Delft 3. Vanaf Utrecht naar Den Haag staat het vast tussen Blijswijk en Nooddorp over 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam, voor knooppunt de Brechtseplein 4. Op de A20 gouda Hoeken Holland, Rotterdam Centrum 3 kilometer. Op de A28 Zwolle-Utrecht, 10 kilometer tussen Amersfoort en Maren. Op de A29 vanuit Bergen-Op-Zoom naar Rotterdam, 5 kilometer voor Zuidplein. Tot zover de verkeersin.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 <laughs> dus ik liet, liet mijn koffer zien en uh, weer de cd's.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 om laat zien hoe, hoe zwaar die mensen het hebben, dat ja. ze nog weinig slaap hebben en ja. dat voor dat ze toch eigenlijk niet mogen slapen en toch uh, ja. toch uh, bijna het wel gebeurt.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 en, maar die is zo letterlijk geworden dat het net een mensaap is geworden. Oh, goed. En zijn er zijn allemaal toeristen naar naartoe gekomen om dat te zien. En die kerk heeft al 2000 euro op, opbrengst van, uh, aan donaties. Oké. Okay, ik okay. had wel, nou, dus een deel van die opbrengst. Omdat zij ervoor zorgen dat er zo'n mensen uh, komen kijken. Oké. Okay. Nou, dat wist ik niet. Leuk, leuk verhaal. Huh.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 Nou, voor mij kan je dat beter niet doen. <laughs> nou, ik wil het wel weten. Jij was er niet heel blij mee dat de, de meiden dat deden? Nou, ik, ik, had, ik, had, ik, had, ik had het allemaal staan en denk: wat is het allemaal? Dus ik had geneerd op Facebook. Maar het is het met al die meisjes: komen ze aandacht tekort? Achter het aanrecht is plekzaam.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 Ja, vandaag uh, trophy of the Jews, gisteren al en vandaag. En uh, nou, vandaag is, uh, is van alles uh, aan de hand hier op de circuit. Vandaar dat ik uh, de tijd ben uh, even in te breken in uh, de uitzending. Want uh, ja, we, zijn, uh, we zijn, uh, hadden het morgen om 9 uur willen starten met die en M. TV. Het live slag vanaf de races, maar we hadden wat uh, aanloopproblemen ten aanzien van de streaming van het circuit na uh, onze video-toe. Over de jongens van de technische dienst hebben zich dus even uit de maat gewerkt om dat allemaal te herstellen. En uh, om, rond de, om elf, over 11, waren we dus live volgen uh, via kanaal 45 en digitaal kanaal 40. Vandaar dat het morgen wat opstartproblemen had, gehad. Maar uh, die zijn dankzij de technische dienst gelukkig verholpen. En dus, uh, mensen die willen kijken naar wat die op de, naar de uitkamer, kunnen schakelen naar uh, de diverse kanalen van de vierde Zandvoort TV. Nou oké, okay, duidelijk. Dat was even het eerste. Nou, het tweede is, is dat het programma behoorlijk uitloopt hier op de gebied. Want uh, tijdens, uh, nou moet ik even speeken, wat was het op mijn next Promille Renault no, uh, Race, uh, is er een heel zware crash geweest uh, tussen drie auto's. En uh, de reis was drie onderweg, dus hij, hij ging wel als uh, verreden. Maar uh, er moet toch een ambulance bij uh, komen, dus het programma is uh, enigszins uh, vertraagd. En uh, het is niet zo dat ik net de afgeslacht en dat straks uh, de uh, sessies weer gaan rijden. En, uh, dus het is allemaal wat, uh, wat vertraagd, het programma, maar dat zal uh, mijn collega Willem van Densen jullie allemaal uit de toekomst doen.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 Ooh. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beer two. Ooh. Ooh. But I caught some cord, and I shouldn't have done it, and I won't forgive me. Vamos. ...en de Cherry Tree. Je luistert zondag in want het is uh, half drie. Zondagmiddag van Sanford met natuurlijk vandaag het Eredivisie voetbal. Vrijdag is er één wedstrijd gespeeld. Rode C tegen Utrecht. Lucky goal van Utrecht, maar ja, ze winnen wel en daar gaat het om. Ze wonnen met 1-0. Zaterdag vier wedstrijden gespeeld. Pek Zwolle tegen FC Groningen. dat is er 1-2 geworden. RKC Waalwijk tegen VV Venlo. Nu nog geen degradatie wel misschien over een paar maandjes weer wel.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 Zo Single, want we gaan ermee kappen. Don't you worry, child. Um, zometeen, neem even wat nieuws door. Want wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving? Wordt het zometeen naar Jamie Lydell? Enough is enough. What's up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 De dus uh, uiteindelijk zijn het wel hele goede liedjes die erop staan. Alleen je moet wel de goede ideeën doen natuurlijk. Zonder ik ken met het regio nieuws. Wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving? De provincie Noord-Holland start maandag morgen dus met de bouw van een natuurbrug Zandpoort over de Zandvoortse Laan ter hoogte van de Blinkertweg. De Zandvoortse Laan blijft tijdens de bouw gewoon toegankelijk voor verkeer. Alleen het fietspad kan tijdelijk worden afgesloten. De natuurbrug Zandvoort, of het Zandpoort verbindt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland met de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Eind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 met zwerfvuil behangen vis. Vrijdagmiddag werd het kunstwerk dat in het muziekpaviljoen is geplaatst, onthuld. Ja, ik heb het net even gezien. Het is gewoon een hele grote bol met, uh, met afval. Aha. Um, in het muziekpavillon bij de die hier in Zandvoort uh, staat hij. Dus als je hem nog wil bezichtigen, moet je erheen gaan.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 Met Avicii, Lenny Kravitz. Super love. CFM, Race Radio, Bit Report, Bit Report. Ja, dit weekend, het hele weekend, de trophy op de dunes op, uh, op het circuit in Zandvoort. Ons verslaggever ter dienste is vandaag Willem van Densen. Willem, uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag van de ...van de waar is... teken van de trok hier op de Junes. vanmorgen om 9 uur zijn we daar al mee begonnen hier. Degene in het waren vanmorgen... ...dat zijn Clio's geweest. Die zijn nu ook op de baan actief... ...met de tweede race van de dag. Vanmorgen de winnaar daarin was... Maar dat ging niet zomaar uh, zonder slag of stoot. Want, uh, in de eerste ronde werd hij al aangetikt en uh, viel terug bij een andere paard. Hij zich toch uh, weer door het veld naar voren uh, te manoeuvreren we zeggen, en uiteindelijk uh, die race te winnen. En Dat is uh, belangrijk ook voor het kampioenschap. Leider in het kampioenschap is uh, Niels Langeveld, is voor uh, vanmorgen geen punt. Dus, ja, bleek hem al stevig uh, in uh, op uh, Langeveld uh, in de stand om kampioenschap. Nu zijn ze bezig met de race 2. Hier dus zit het lederom, uh, bleek hem al aan de leiding. Maar weliswaar uh, dicht achter hem is het uh, leider in het kampioenschap, uh, Niels Langeveld. Dus uh, die eigenlijk met een uh, schadebeperking uh, wat punten, aangaat. Uh, ja, wie niet aan schadebeperking deed, dat was. Uh, Stijn Schotters uh, in de race uh, die we hiervoor Dat was de Formule Renault uh, 2-meter uh, race. Stijn Schotters. Uh, gisteren nog uh, voor de volledige uh, winnaar van een uh, race hier op Zandvoort in die uh, Formule Renault. Ja, Stijn was iets ja, misschien wel wat overmoedig. Uh, richting schijfvlak uh, sloten maken mochten. Die wilde je inhalen als je hier uh, plaatst. Dat ging niet helemaal goed. En ja, drie auto's uh, kopen daar jouw. Ja, uh, een uh, van de snelste punten van het papier de ook op de lijn. Er komt, even, er komt even een hoop voorbij, Willem. We, we, we verstonden je niet. Oké, okay, ze zijn al weg. Oké, ja, gelukkig. Nou, alle rijden ook zo goed als oké, dus gelukkig een van de zware crashes die we de laatste tijd zien hebben op zo'n kort goed afgelopen. Hey Willem, hoe zit het met, uh, met de vertragingen? Want we hadden vernomen dat er... Uh, wat is uitgesteld? Ja, door... Vanwege het feit van natuurlijk van die... Uh, uh, dat ongeluk met Sporthorsten, uh, ja... Oké. Okay. Er uh, was een rotzooi op de baan uh, van je Ja, dat moet toch opgerijden. Ja, precies. Voordat het volgende voor gaat. Vandaar dat we ja, toch een flinke dag hebben in het uh, tijdschema. Oké. Okay. Nou nee, ja, duidelijk Willem, we, we spreken je zo meteen weer voor een uh, volgende update over het circuit van vandaag. Ja, gaan we... Kjao!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 Toch eigenlijk denken aan die clip Dat Robbie Williams in de midden staat In een soort van een podium En dat hij ze vel van zijn lijf trekt En uh, uiteindelijk uh, Eindigt Met zijn botten Rock DJ op CFM zometeen Deel 2 van zondag in Kennemerland Ook natuurlijk de tussenstanden van de eredivisie Er zijn twee wedstrijden bezig in de eredivisie Op dit moment En natuurlijk de mooie topper om half 5 PSV Feyenoord CFM met Sandra van Nieuwland Moor Watch me as I dance under the spotlight. late Listen to the people screaming and more and more, 'cause I.